Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dit is Heewout de Jong met het NOS-journaal. Job Cohen stelt zich met grote overtuiging kandidaat om lijsttrekker te worden van de PvdA. Op een persconferentie zei hij dat hij met onmiddellijke ingang vertrekt als burgemeester van Amsterdam. Vanochtend werd bekend dat Wouter Bos opstapt als PvdA-leider. Hij wil meer tijd voor zijn gezin. Cohen zei dat hij het vertrek van Bos betreurt, maar dat hij het besluit respecteert. Hij noemde het zijn grootste opdracht het weefsel van Nederland te beschermen. Hij zei verder dat hij een staat wil die vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst als uitgangspunt heeft. En geen onderscheid maakt tussen meningen en godsdiensten. Premier Balkenende heeft de familie van Hans van Mierlo het medeleven van het kabinet overgebracht. Gisteren overleed de vroegere D66-leider op 78-jarige leeftijd. Van Mierlo was sinds 1998 minister van Staat. Dat was een erentitel die hem volledig toekwam, zei Balkenende. Het kabinet denkt met groot respect aan hem terug, voegde hij eraan toe. Van Mierlo heeft decennia lang zijn stempel gedrukt op veranderingen in de politiek in Nederland, zei de premier. De jonge Nederlandse klassieke pianisten Arthur en Lucas Jussen hebben een contract getekend bij de gerenommeerde Duitse platenmaatschappij Deutsche Grammophon. De twee zijn 13 en 17 jaar. In april komt hun eerste cd uit met werk van Ludwig van Beethoven. De broertjes Jussen uit Hilversum zijn de eerste Nederlanders die bij Deutsche Grammophon tekenen. Arthur is met zijn 13 jaar de jongste artiest die hier een contract krijgt. De platenmaatschappij had vroeger sterren als Herbert von Karajan en Vladimir Horowitz onder contract. En nu onder andere de tenor Placido Domingo. Schaatsster Renate Groenewold heeft op de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen haar carrière beëindigd. Ze werd vijfde op de 3000 meter. In 2004 werd Groenewold wereldkampioen allround als opvolgster van Atje Keule Deelstra, de kampioen uit 1974. Groenewold won twee keer zilver op de Olympische Spelen.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 Naarstreeks vanuit de bar van Hotel Hoogland komt vanavond het kunst- en cultuurcafé van ZFM. Samenstelling en presentatie Margo Oost-Indie en Tom Hendricks. Techniek Roy Haldeman. Vanavond schuiven we weer vier gasten aan tafel. In het eerste uur zijn dat Ger Sensen, voorzitter van het genootschap uit Zandvoort, om te praten onder andere over de gemeentelijke monumentenlijst. En daarna vervent postzegelverzamelaar Con Warmerdam over de historie van de postzegel. Na het nieuws van 8 uur praten we met beeldend kunstenaar Kitty Warnava over haar passie en haar werk. En tenslotte is hier Karel Hoogendijk om te vertellen over de vele veranderingen in de cultuur van het laatste afscheid. Maar eerst met Ger. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ger, ja. jij bent voorzitter van de snelst groeiende vereniging van Zand. De, de grootste, grootste ook. ook nog. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Hoeveel leden hebben jullie? Het is niet meer te tellen bijna, maar we hobbelen waarschijnlijk tussen de 1700 en 1800 leden. Geweldig, ja. ja en het leuke is, dat er komen ook nog steeds leden van ver buiten ja, Zandvoort. oude Zandvoorters die willen graag de klink ontvangen om nog een beetje contact met het, het oude dorpje te houden. Ja. ja, nou dat is geweldig zeg. Ja. Ja. En nog merkwaardiger vind ik, dat er zijn ook leden die worden net pas lid en die worden, wonen al even in Zandvoort. ja. Klopt, ja. Gek, maar nou, dat komt omdat ze dan de klink lenen van de buurvrouw. Dat spaart weer een tientje uit aan contributie. Ja. ja. ja. ja. ja. En dan gaat de buurvrouw weg en dan zitten ze zonder klink. Ja, oh, nou ja, dus ja. die betrokkenheid is er dan altijd wel. Maar, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Hoe was de laatste genootschapavond? Het was erg leuk. We hebben een uh, verhaal gehouden over bakels, waar al uh, in de Klink natuurlijk behoorlijk wat over stond. En uh, waar een, in het museum een aandacht aan wordt geschonken aan het vele werk wat daar door die familie in de loop der bijna eeuwen zou je zeggen, maar het is één eeuw, uh, gepresteerd is aan fotomateriaal vast te leggen uh, van oud Zandvoort. Ja, nou, dat is een heel verhaal op zich. Daar had een uh, zakenimperium in feite. Ja, ja, en ik heb daar wat omheen gedarteld. Door uh, wat te laten zien in die honderd jaar uh, van Zandvoort. Uh, waar ze hebben gezeten. Ze zijn, het was een zeer uh, ja, inventieve zakenman. die man, De eerste Bakels, de Antonie Bakels. Die in 1874 hier zich vestigde. Volgens de Annalen. En die heeft uh, ja, behoorlijk in Zandvoort keer gegaan. Dat hij is, uh, heeft eerst uh, boven aan de Kerkstraat een, uh, de bazaar voor mind vermogenden overgenomen. Ja. En dat is het, uh, in de, heeft gestaan boven aan de Kerkstraat in dat stukje nieuwbouw. We zouden zeggen schuim tegenover een ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, Die drie winkeltjes die ja. daar zitten. Dat was vroeger waren dat er ook drie of vier. En daar zat hij middenin. En toen is hij gezakt. Uh, omstreeks 1890 is hij gezakt naar... Uh, het, de onderkant van de staat, En daar heeft hij uh, ja, zelfs vier huisnummers gehad op een gegeven moment. Ja, en een Passage gezeten, op het strand weggezeten, in wijk aan zee gezeten. Dus dat was een mannetje die uh, wel van aanpakken wist. Ja, ja, heel Ja, heel ja. Heel ja er, zijn, er is van die analen niet veel over. We hebben erg moeten in de diepte, hebben we erg veel moeten graven om uh, een beetje beeld te krijgen. Ja, en hoe hebben jullie dat uh, pakken? Nou, we doen? hebben natuurlijk een ontzettend mooi cadeau aan de, aan de Zandvoorters uh, gegeven met het Millennium. En dat was uh, ja, het Millennium Cadeau. wat bestond uit 62.000 pagina's krant in de vorm van vier dvd's. Zo. Waar alle lokale kranten... Heb jij dat niet gekregen dan? Nou, nee, <laughs> nee volgens mij Je kijkt er ook nooit in, nee. want je hebt nee. hem niet. Nee, nee. nee. nou dat moet je hem hebben. Ja. Want het is een opvoeding als je daar niet eens een keer in gekeken hebt. Oké, okay, goed zo. Ja, het is, het is zo. Daar staat natuurlijk, dat is het grootste geschiedenisboek, zou je kunnen zeggen, van Zandvoort. Daar uh, staat zoveel in en daar halen wij nog dagelijks zit ik daarin om gegevens van het verleden op te halen. En dat maakt het ook wel aardig. Dat is een beetje de, ja, de achtergrond voor een heleboel dingen. Ja Natuurlijk ook de literatuur. Hè. We hebben dus een aantal boeken, een aantal geschriften. Die worden allemaal in pdf omgezet en dan kunnen we in speuren, snorren, et cetera. Maar die kranten, ja, die, uh, die geven een goede basis van het uh, bestaan. Want het leuke van die kranten is ook dat er zijn in, na de oorlog <coughs> zijn er journalisten geweest, om maar één te noemen, Kees Kuiper. Uh, wat een beetje een, uh, een OH was, zeiden ze wel eens in het dorp. Maar die interviewden dus de zandvoerders als ze uh, 50 jaar getrouwd waren en uh, weet ik veel, al die, die hoogtepunten. En dan uh, vroeg je altijd naar de levensgeschiedenis van die mensen. En dat hebben die mensen allemaal uitvoerig verteld. En, uh, daarin vind je dus strofen van, ja, van het leven van, van, van 1890, 1900, et cetera, waar weinig over geschreven is mm -hmm. in feite. Uh, ja, en, en, en dan. dan om een voorbeeld te noemen, toen wij met het straatnamenboek, wat we ook hebben gemaakt ja. in het genootschap, bezig waren, wisten we bijvoorbeeld niet dat voordat er bestraat werd, werd er beschelpt. Beschelpt? Beschelpt. Dat, ja. nou, jij weet het ook niet, Sien. Nee, nee, nee, nee, nee, dat nee. weet ik ook niet. Nee. Nou, het beschelpen van de straten of stegen en zo werd gedaan natuurlijk omdat het hier een oord was. Wat niet leuk toe is bij het storm. Dan stoofde hier de zaak onder. Ja, en Dat schelpen is niet zijn te kort. Vooralig, ja. En schelpen waren voorraden. Ja, dus ja. de straten werden ja. beschelpt. Ja. En er was zelfs een verordening. waarbij je niet met paard en wagen. over de beschelpte. ...paden mocht rijden, maar want dat stuk een je Dat Je sporen en dan was het effect weer weg. Ja, ja, ja. Nou, dat soort dingen. Ja, ja. Die ja. zijn toch leuk? Ja, ze zijn hartstikke leuk. Om, om te weten dat dat gebeurde. En, en Ger van die 1700 leden, hoeveel mensen zijn daar nou in actief? Er is een bepaalde ja, club die dan dit soort wordt, dingen allemaal uitzoekt. Zijn, het zijn genieters natuurlijk, de 1700 mensen. zijn nee, genieters. Nee, ja, ja, ja, genieters ja, gewoon. Genieters, en, ja. en, en, en maar voordat je voordat je je je kunt geen 100 mensen actief hebben. Nee. Nee. Dat gaat niet. Ja. ja, het zou wel kunnen. Maar dan moet je ook weer uh, tig leiders ja. hebben. En mensen die weten uh, iets hoe het gezeten heeft. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Want het, het, het leiden van werkgroepen, et cetera. Dat is intensief. Dat, ja. is, dat is niet zo eenvoudig nee, zaak. Nee, nee, dat nee, zijn nee. we wel eens een paar keer opgestart. We hebben nu dus een man in de Haarlemmerstraat. Waar je net over sprak. Patrick Verheij. Uh, ja. ja, Patrick Verheij. Die heeft bij jullie in de uitzending gezeten. Ja. En die uh, heeft zich aangemeld op een advertentie van ons. En die zegt, ja, ik wil wel eens meewerken. Ik wil wel eens wat doen voor het genootschap. Nou, zijn zeiden wij: is goed. Maar wat geef je een man die... Pas een blauwe maandag hier in Zandvoort is neergestreken. Nou het aardige daarvan is dat we toen bedacht hebben dat dat uh, zou moeten worden het onderzoek naar de Haarlemmerstraat. De straat waarin hij zelf woont. Want ik weet niet of jullie de televisie wel eens kijken, maar bij Vlaarden zie ik dat daar ook programma's zijn waarbij ze zeggen wie is je buurman? En dat ze van huisje ruilen om eens kennis te maken met mensen naast de deur. Ja. Yeah ken ik niet, nee. nee, nee. Ken je ik weet niet, niet naar welke zenders kijken. Ja. ja, Je zit te veel achter die radio hier. <laughs> ja. Radio ja. is veel mooier. Maar, maar, maar het ontdekken van je eigen woonomgeving ja. en de diepte ingaan qua getal. Hè, want, want die Haarlemmerstraat is wel 100 jaar oud, iets meer. Maar omstreeks. 1880. Omstreeks 1900 ja. is het. Ja, voor 1880 is het eerste huis al ja. ingezet, maar... Grosso modo is het, is het rond 1900. Uh, is, is de, is de Halemaanstraat ontstaan 1910 en zo. Nou, niets leuker om, om, om daar even in te duiken. Want er ja. zitten natuurlijk toch verhalen in zo'n straat. Ja. Ja? En het is het voorbeeld voor de badplaatscultuur. Want <coughs> wij waren vorig jaar in Shanghai. Daar wordt de wereldtentoonstelling gehouden. Daar verschijnt een paviljoen van Nederland. En die architecten die daar aan de gang gingen... die hebben gedacht, hoe, hoe maken we nou een paviljoen over Nederland? En die hebben de architectuurboeken opgeslagen... en hebben een paviljoen gemaakt... wat bestaat uit een weg, een omhooglopende weg... waaraan de Nederlandse architectuur te zien is. En dan moet je je voorstellen, aan die weg... daar hangt aan, het is een ijzerconstructie... Er hangt een theekoepeltje van de vecht. Daar zit een grachtenpandje aan. Ah, ja, ja. Ja, ja, Allerlei. En. Twee huizen van het Zandvoort. Hm? Ja. Van de Haarlemmerstraat. Van de Haarlemmerstraat. Ja, ja. Van de buurman de, van Patrick. Met de serre. Ja. Er zitten trouwens daar geen serres aan. Het zijn veranda's. Open. Oh, ja, ver open, ja, open, ja, goed, open constructies. Ja, ja. Ja. Dat vonden ze zo typerend. Maar ja. Hier in Zandvoort hebben ze daar weinig gevoel voor. Ja. Maar die dingen komen te veel voor. Dat is, uh, hè? Dus, <laughs> ja, <coughs> maar wij vonden dat natuurlijk erg leuk. Ja, dus we hebben van die mensen leuk. het materiaal gekregen wat zij gezien hadden. Dat hebben we ook weer in de Klink heb ik een artikeltje over geschreven. Om toch aan te duiden dat het belangrijk is dat je die typische badplaatsarchitectuur... Ja. Dat je die een beetje koestert. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Ja, en Vandaar dat Patrick nou niet daardoor maar goed. Maar Patrick vertelde dus jullie zijn van plan om... Meer straat onder handen te nemen. Ja, ja. het is een pilot, hè, zoals ze dat oh. noemen. En wij moeten ervaring op doen. Uh, uh, uh, uh, ho Hoe handel je dit? -hoe, Hoe zet je mensen Hoe aan het werk? Hoe pak je het, het aan? Ja. aan? Ja. Hoe coördineer je het? Voor, voor, voor brieven gaan eruit naar de bewoners? Die wil je erbij betrekken. De eerste brief hebben de bewoners ook gezegd dat we de straat, de, de panden de mensen erin, de verhalen, willen we blootleggen. En als het heel leuk is, dan gaan we daar een avond voor organiseren in de krocht. Dan laten we jullie eigen straat zien met de verhalen die er... Want, kijk, heel heleboel mensen weten niet dat er een vliegtuig bijvoorbeeld neergestort is in de Adelmerstraat. Nee. Dat daar gewoon een ander pand staat. Ja, ja. Niet meer het oude. Ja. Er is een pand in de Adelmerstraat die bij de erfenis verdeeld is, gewoon midden doorgehakt. <laughs> <laughs> ja. Wel makkelijk. Ja, ja nou ja. Ja, de, nee, maar er, ja. zijn, er zijn dus verhalen over, over die, die panden. Dat is natuurlijk ook een prachtige manier om mensen te betrekken. Hè? Bij het, uh, ja. Bij het, bij, ook bij het genootschap. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nou is van daar wonen, we weten het aantal mensen wat daar woont, dat is tachtig. En van de tachtig zijn er uit mijn hoofd gezegd, ik dacht, ik dacht bijna vijftig lid. Ja. Maar in die straat dus. Ja, van, dus ja. ja. ja. ja. Willen die andere dertig ook nog hebben een, natuurlijk. Maar. Makkelijk voor de bezorging. Huh? Ja, ja, ja. <laughs> ja nee, maar het is ook interessant. Het zijn ja. leuke dingen over het verleden. En je ziet wat in je... Ja, het, het, het, het, het veel enthousiasme wordt het gelezen. Ja. En daarbij hebben we dus een uitstekende... hoofdredacteur, Peter Bluis. Die... Uh, Eigenlijk in dat vak helemaal groot gebracht is. En ook een zandvoerder is. En hij gaat de weg, achter, hè? Ja, hij gaat stopt hem. Ja, ja, ja, ik moet hem nog een beetje lijmen. Maar nee. <coughs> nee, maar dat valt natuurlijk niet mee om dat nee. weer op te vullen. Nee. Ja, nee. Bedoelde, we ja. hopen dat hij nog een beetje het stokje goed zal overgeven. Ja. Maar dat valt niet mee, want je ja. moet... Uh, ja, daar komt toch wel wat voor kijken. Ja, ja. Maar, ja. ja. ja waar we je eigenlijk voor hebben gevraagd, Ger, is... Uh, ik kwam jouw naam tegen uh, in. Uh, ja, ja, nou, dat, het is redelijk netjes hoor. Uh, in de beleidsnoten uh, van uh, de cultuurhistorie van Zandvoort. daar stond jij genoemd als lid van de begeleidingscommissie. Ja, ja, ja. Hoe vinden ze het uit? Ja. Wat, wat heb je begeleid? Ja. Uh. We hebben aan tafel gezeten. Kijk, weet je, zo'n zo cultuurgenoot... Ik weet niet of je het gelezen hebt in het begin. Ja, ja. Uh, die, dit is, een, dit is een, een move van de Rijksoverheid. Hè? Die hebben gezegd... Uh, wij willen dus uh, het element cultuur in Nederland... toch beter vormgeven. Want er gaat zoveel verloren. En, uh, we willen daar toch... Omdat ze begrepen hebben dat cultuur... voor de mensen die ergens wonen... In, een bepaalde, in alle plaatsen uh, hechten aan het verleden. Nou, in die zin dat de mooie dingen in zo'n plaats wil iedereen wel koesteren. Ja? Mm -hmm. uh, en er gaat toch te veel door allerlei regels, door uh, projectontwikkelaars, et cetera, en, en, en de geldmachine die natuurlijk draaien mm -hmm. moet, gaat er veel verloren. Dus daar willen ze toch iets aan doen. Nou, daar is een cultuur, er is een opdracht, er staat geloof ik voor de investeerders, dat kun je wel vinden. Ja. Uh, dat, dat dit komt te hangen, wat hier, hier beschreven is in die cultuurnota, komt een beetje te hangen als leidraad voor de bestemmingsplannen. Zodat de bestemmingsplannen, waar dus vorm wordt gegeven aan wat je in bepaalde gebieden mag doen, hoe hoog, hoe breed, hoe dik je mag bouwen. Dat je dan eerst moet met een grote mate van zorgvuldigheid moet kijken naar die cultuurnota. En... Uh, ja, daar hebben wij bij gezeten. Want komt, je hebt het zelf al gezegd in het voorpraatje. dat Er staat veel in over archeologie. Hè? Ja. Over graven. Omdat de bodemschatten, ons grootste archief zit in de bodem. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Maar dat heb ik en wij natuurlijk afgevraagd. Is dat nou in zandvoort ook van toepassing? Want natuurlijk, de dame die dat heel keurig allemaal heeft opgesteld. Uh, en daar hebben we bij gezeten. En we hebben hier en daar. Uh, zijn er wat kritische geluiden geweest over bepaalde punten. Maar ja, het zijn allemaal... Uh, kopieën. Want als je dit, uh, dit, die cultuurnota van, van uh, Hovendorp bewijsbrengen neemt, dan krijg je zowel de soort... Uh, gevol... Opzet. Oh, ja, ja, dat, ja. Dat, dat Het is in feite een, dat een, dat een de invloefening. De... Het is gewoon een oefening. Ja. Ja. En dan ontbreekt in feite dan natuurlijk de... de, de, de ja... Alleen de monumenten die hierin staan zijn typisch Zandvoorts. Dat zijn Zandvoorts adressen, Zandvoorts situaties. Maar vertel nog even Ger, die, die zaken onder de grond. Zeg ja, maar, onder de grond. Die ja, je zegt, het is een vraag of dat voor Zandvoort ja, ook nou, geldt. Nou, dus, dus, dus, dus daar hebben we ook even mee gekeken. En ja, dan De slagen die hierin worden gemaakt zijn, zijn groot. Uh, men wil drie dingen vasthouden eigenlijk. Dat wil zeggen onder de grond, ja. boven de grond en de omgeving. Onder de grond is duidelijk, dan moet je niet de restanten van het gasthuis, als je het gasthuisplein vernieuwt, allemaal eruit rammen, wat nu gebeurd is. Mm -hmm. Dan moet je dat koesteren. Want wij hebben gezegd. Haal de contouren van het oudste gasthuis. Van 1584 meen ik aan mijn hoofd. Ja, haal die naar boven. Laat die zien in de plafijsel. Ja. Dat is veel leuker. Dan ja. heb je een verhaal. Ja. Maar ja, daar is helemaal geen belangstelling voor. Voor het goede van mij. He? Of van de Ja. ja. ja er, zijn, er zijn elementen in het dorp die je naar boven kunt halen. Om een beetje uh, voor de gasten een, een, een Misschien wel een vette een sfeertje te kunnen scheppen. Waarbij ze zeggen, ja, Zandvoort was vroeger anders. Het is een klein vissersdorp geweest wat gegroeid is. Er is badplaatscultuur gekomen. Die is overgewaaid in de vorige eeuw. De, de, de, de, de eeuw daarvoor weer. He, 1800 zoveel. Ja. En, overgewaaid waar vandaan? Nou, van Engeland uit. Ja, van ja. Engeland naar Frankrijk. En van Frankrijk langs de kust naar boven toe. Zo is het gegaan. Ja. Ja. En dat kwam zat hem in de, in de appreciatie van de zee. Dat was aanvankelijk niet zo. Die zee die werd in 1600 en 1700 gezien als een woeste vijand, uh, een soort vijand, ja, een woeste ja. zeemassa. Je kon er wat vis uithalen, maar dan hield het ook mee op. Voor de rest was het niks. Maar toen begonnen ze dus de, de gezondheidscultuur begon wat uh, levend te worden. En toen zeiden ja, zeewater drinken is goed voor je darmen of zo. Dat uh, is een leestje. En uh, <lacht> en wat wat baden en zo. Nou en. Uh, toen waaide dat over. En toen kreeg je dus ook hier in Zandvoort. De warme baden. Men haalde dus met, tank, uh, met een paard te wagen met tanks erop Haalde met zeewater naar boven toe. Verwarmde dat. Dan kon je in een warm bad zeewater zitten. En zo werd Zandvoort een badplaats. En, ja, eerst gekeken naar... Vergeet niet. Het gaat, altijd heb je een voorgang. Het zijn allemaal naapen. Want het gebeurde eerst in Scheveningen. En dat was in particuliere handen. Het liep als een trein. Het liep als een trein. Twee, drie jaar was het liep het trein. En toen hebben die heren die dat daar deden... Of liever zeggen, de grote heren hier. Die moesten zand ze, nou, Zandvoort. Dacht eens, nou, Amsterdam-Zandvoort zou kunnen, hè? want achterland is goed. Maar ja, het lag zo verdomd ver van, van de bewoonde wereld af. Je, had hier, uh, je moest acht kilometer uh, naar Haarlem toe voordat je, voordat ja. je weggaat, bij wijze van spreken. Het waren het allemaal zandpaadjes. Uh, ja, het, het, zand, ja. ja. ja. het was het zand, ja. Het is allemaal zand. Dus je was slecht bereikbaar. Dus ja. 1881, 1880 kwam de trein. Daarvoor het, het, het, het, het, werd de, het zandpad in 1826 werd het, het pad bestraat. Toen kreeg je de, de straat weg. En toen konden ze ook in 1828 het grote badhuis hier openen. Maar dat was allemaal afgekeken een beetje van Scheveningen. Ja, ja, ja. Want het liep eens een trein. Ja. En die kerels die kenden elkaar. Ja, ja? ja. ja. heel simpel. Ja. Maar goed, uh, ja. wat is er uh, specifiek aan de Zandvoortse ...huisbouw. Goed. Euh, <laughs> <gacht> ja. ja huis. nou zandhuizenbouw is niet zo speciaal. Maar er de, de, de zijn Vroeger, uh, gebieden waar, uh, waar dat genieten van, de, van, dat, uh, van dat mooie voorjaarsweer en najaarsweer een beetje uit de wind moet gebeuren. En dan heeft men aan de huizen, heeft men, zoals ook bij dit hotel waar we nu zitten, hebben we mooie foto's van. Dat er aan de voorkant zitten daar uh, uh, veranda's aan. Uh, waar je dus uit de wind, achter schotjes, tussen uh, open in de buitenlucht uh, uh, lekker kunt genieten van... De frisse wind, want het is natuurlijk wel zo. Ik weet niet of je wel eens uh, uit Amsterdam bent gekomen met de trein. Als je daar instapt en je stapt hieruit. Heb je een frisse zeewind, een frisse lucht als ja. je uit het trein stapt. Ja. Ja, dat is ja, het, hè? Je ruikt het, je ja. proeft het. Je. Nou, ja. En dat is salen gewoon. Dat, uh, ja, dat is, dat, is, uh, dat is Zandvoorts eigen. En dat was natuurlijk vroeger ook al zo. Dus de veranda, dat is in ieder geval. De veranda, kenmerk. de serres, ja. De, serre. de, de serres, alles wat uitbouw. Dat, trouwens, dat is niet alleen hier zo, maar je, je ziet dat in Florida ook zo. Waar ze ook die, die dat, dat gevoel hebben van buitenleven Dat half binnen, half buiten. Dat, ja, en dat, dat is iets typisch wat je alleen maar hier in Zandvoort uh, ziet. Hm. Ja, die badplaatscultuur. Nou is er dus in die nota een, een monumentenlijst, gemeentelijke monumentenlijst opgenomen ja. met 127 objecten, zoals ja, dat uh, ja, ja. wordt genoemd. Ja. Ben je daar tevreden mee? Met die ben licht? ik daar tevreden mee? Nou, uh, je weet, ik heb ook in de monumentencommissie gezeten. Ja. In de jaren negentig was dat geloof ik. En... Uh, nou, we hebben die monumenten, hadden wij er geloof ik 180 staan. Maar dat vond de gemeente wat overdreven. Dus er is een herijking heeft er plaatsgevonden. Omdat er niet genoeg budget is om, uh, om die monumentencommissie in stand te houden. Nou, dus dat was het niet zoveel. Hoor. Ik geloof dat het maar 12.000 euro was. Wat het op stond, maar dat weet ik niet exact, die, die getallen. Maar er is dus ook verder geen... Uh, je kunt het wel op een lijst zetten, zoals hier. En dan krijgt het een bepaalde bescherming. Bij verbouw moet je, krijg je nog een extra drempel, moet je overzijden, moet er naar gekeken. Maar een monumentenlijst zoals hier zou eigenlijk ondersteund moeten worden. Dus de mensen zouden ook moeten weten dat als ze wat verbouwen, hoe het dan zou moeten. Kan iemand nou eigenlijk bezwaar maken tegen het feit dat.? Ja, je kunt het op, bezwaar maken. ja. Dat ja moet je dan, van huizen komen. <laughs> dan moet je van goede huizen komen. Dan moet je echt. Ik heb, ik heb ook in die bezwaardencommissie even gezeten. Dus dan zit je aan de andere kant van de tafel. En dan komt zo'n klager aan de andere kant. En de enige man die, dat, die, die, die ik heb meegemaakt die het won. die vertelt: wat jullie nou gefotografeerd hebben is helemaal niet oud. Jullie, jullie denken dat het oud is, maar dat is helemaal vernieuwd allemaal. <laughs> er is helemaal niks monumentaals aan. Oh ja? Hoe kom je erbij? Nou, toen heeft hij dat uitgelegd en laten zien en zo. En toen is de monumentencommissie door de knieën gegaan. Die heeft hem door, doorgehaald. Ja. En komt het vaak voor dat mensen bezwaar maken? Of? Ze maken wel bezwaar, maar het wordt nooit bijna nooit nee. gehonoreerd. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Is het een nadeel als je huis op de monumentenlijst staat? Uh, de, de, de, daar heb ik een, een, een, een gespleten antwoord over. Dat hangt een beetje van de, van, van de, van de conjectuur af. Toen we een aantal jaren geleden... Uh, in, een, in, een, in een welvaart zaten waarvan we dachten dat er geen eind aan zou komen. waren er in de Haarlemmerstraat panden te koop. Met, of als monument. Dus een gemeentelijke monument dus waar waren het. En die gingen over de vraagprijs heen. Mm -hmm. Want wat is het? Op het moment dat er een, een, een, een, een, een hoogconjunctuur is. en er veel geld is. is het een statussymbool dat je in een. Monument woont. Ja. Ja. ja, maar zodra die conjectuur omslaat en je dus niet alle vrijheden meer hebt die je zou willen hebben. Ja. Dan werkt het wel eens wat de andere kant uit, want dan word je belemmerd. Dus dan heeft het een negatief effect op de verkeerwijze. Ja, ja maar of dat heel sterk is betwijfel ik. Ja. Heel betwijfel ik want de, de monumentenstatus die zat hem vooral in dat deel wat we zagen van de weg af. En vaak waren het niet de achtergevels. Dus veel pijn had je daar. Want nee. het verbouwen van, van zo'n huis deed je natuurlijk in feite niet uh, veel aan de voorkant. Meestal was het een uitbouw ja, aan de achterkant. Ja, ja. Uitbouw, de keuken ja. moet uitgebouwd worden. Ja. Nou, die zit meestal aan de achterkant. Ja. Ja, ja, ja. In de meeste uh, raadsprogramma's voor de verkiezingen stond uh, dat er hard moet worden gewerkt aan het behoud van het dorpsgezicht. Ja, nu is er natuurlijk wel het een en ander gebeurd... in Zandvoort ook weer de laatste jaren, met name ook aan de Hoge Weg. Vind jij dat die raadsleden eigenlijk hebben zitten slapen? Ja, de, ja het, ik, ik, ik vind het moeilijk om zo te zeggen. Het, uh, het, het, het, ik weet ook niet wat ze dan voor ogen hebben als ze dat zeggen. Dat, het het dorpsgezicht... De, als, als we nu zien wat er in de, in de Halterstraat gebeurt. Gewoon de feitelijkheid. Jarenlang heeft het winkeltje wat daar stond uit 1800, uh, 1880, 1870 is dat daar al gebouwd. Een van de eerste, want het had nummer 1 in de Halterstraat. Dat, dat winkeltje, dat stond naar voren toe. Die straat was daar versmalt. Ik heb al door gehoord dat ja, zodra dat gesloopt wordt, moet het teruggezet worden. Mm -hmm. Volgens mij wordt er niks doorgezet. Nee, nee. Wordt helemaal niks doorgezet. Nee, nee. Die versmalling blijft. Alleen we krijgen daar ja, een, een, modern, een modern stuk tussen. Ja? En waar Zandvoort zo aardig in is, dat wil ik wel even zeggen... ...is natuurlijk in feite dat het blijft, toch nog wel voor een groot deel Dus de, de, de hoogte van het, van het middenvlak, dat is goed. In feite. Maar dat moet je koesteren. Want zodra je daar doorheen prikt met vier, vijf bouwlagen... De oude garage van Verstegen. Ja. Dat, is toch een, dat is toch niets gezelligs meer? Nee, dat is nou, toch een klomp steen die er staat. Gewone Puissendorf. Gewone waar je de volgende generatie zich en ergeren. Ja. Dat is toch niet dorps meer? Ja. Nou, daar gaat het om. Het gaat om die schaalvergroting. We hebben dus ook gepleit in, bij de Monumentencommissie. voor vier gebieden aan te wijzen die uh, beschermd dorpsgezicht zouden moeten worden. Ja. Dan hou je de bouwhoogte in de, in, de, in de... dan hou je het dorpse sfeertje. Dat is het Schelpenplein hierachter. Hm. Uh, dat zeggen over ons. En, uh, het achterom, dat gebied. En dan nog een gebied aan de andere kant van de Altenstraat. Hadden we gebieden. Maar dat kost pijn en moeite om dat te organiseren. Want dat moet in bestemmingsplannen vastgelegd worden. Ja. ja. ja? En de Haarlemmerstraat natuurlijk ook. Eigenlijk willen we dat beschermd dorpsgezicht ja. hebben. Ja, ja, ja. Want dan... dan, dan dan doe je iets. Weet ja. ja? ja. je wat ik vrees, Ger? Dat je, je nog een keer terug moeten vragen. Ja, Was we, nog niet klaar, we nee, zijn nog nee, lang nee, niet nee. klaar. Nee, nee, nee. Het is jullie al, vragen uh, ook te veel. Het nee. is al half acht. Nou ja. Ja, ja, dat ja. wordt dan de volgende keer. Ja, ja. Ik hoop dat je nog een keer wil terugkomen. <laughs> Daar gaan we ongetwijfeld ja. op door. Ja. Hebben jullie ook een andere avond of vrijdagavond? <laughs> <laughs> is het je kaartavond? <laughs> ja. <laughs> bedankt voor je komst. Ja, ja graag heel erg graag gedaan, bedankt fantastisch. Het was de Jeeps Blues gespeeld door Johnny Hodges. Mooie. Prachtig. Ja. Heerlijk. Ja. Bij ons zit Ko dan? Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ko, hoe lang ben jij al lid van die postregelvereniging? Vanaf de oprichting. En dat is? Uh, 26, 27 jaar geleden. Heb je de club ook mede opgericht? Of uh, was je er gewoon bij? Met, met, ja, met de grote groep waren we toen eigenlijk. En eigenlijk voordat het... De, de, dat we het als club deden, kwamen we wekelijks in de kantine van uh, of boekbinderij Alblas in, uh, in Noord. Mm -hmm. Kwamen we bij elkaar en dan uh, ruilden we daar. En... En hoe, kom je, hoe, hoe kom je tot zoiets? Uh, ja. Hoe vind je elkaar? Uh, ja. het, nu, nu, nu zal het heel erg moeilijk zijn om elkaar te vinden, want uh, het is allemaal via computerwerk. Maar toen was het van, nou ja, uh, als je op postkantoor was om nieuwe posterels te kopen, ja. dan kwam je die tegen en dan kwam je die tegen. En dan zei je van. Uh, uh, Verzamel jij uh, ook? Ja. ja. We hebben, dinsdagavond hebben we een avond bij uh, Alblas. En dan, uh, ja, dan wil je heel informatie uit en ja, zo. En, uh, ja, en nou, dan kwam je dan nam je dubbele boeken mee en dan, toen werd er nog echt geruild. Ja. Maar nu is het eigenlijk uh, ruilen. Nou ja. Het is meer kopen en verkopen. Ja. En was dat een grote groep die daar zo mee begon? Nou, of hoe wij je ons dat voorstellen? Wij zaten dus bij alblast met een man of 15. Mm -hmm. en dat Vooral mannen ook? Of, of ja. vrouwen? Ja, ja? Nee, toen de tijd waren het eigenlijk alleen mannen. En in het beginperiode, toen zijn wij naar, ja, doordat er dus meer mensen bij kwamen, zijn wij naar het uh, gemeenschapshuis in het dorp uh, verzeild. En daar hebben we ook de club opgericht. En toen zijn er dus ook vrouwen bijgekomen. Oh ja. Ja. Ja. Want uh, dat, is, dat is dus heel erg leuk. Uh, je hebt dus uh, mensen die, die verzamelen. Dus uh, net zoals de, de, voor, nee, de, de penningmeester van de club. Dat is uh, mevrouw Hein in de Duin. En die verzamelt uh, alles wat met koffie te maken heeft. Zo. Maar ja. die uh, verzamelt ook... Uh, voor zegels waar handwerk en nou ja uh, breidingen en, en maar ook met machines en, en al die toestanden wat dan bij hoort en daar uh, exposeert ze ook mee oh, en uh, ja. daar, daar heeft ze verleden jaar heeft ze in uh, Hoofddorp op, uh, op een beurs heeft ze een, uh, een prijs gewonnen nou dat, uh, dat, dat is leuk dat ja. is leuk en dat, en nou ja. was dat ook de invloed van... Uh, toen vrouwen lid werden van de vereniging... dat er ook andere dingen werden verzameld? Of uh, ja, ja, ieder, in... ieder verzamelt gewoon een bepaald type nou, postzegel? In, vroeg, vroeger was het zo... Uh, je, je verzamelde Nederland. Oh ja. Omdat je Nederland... Uh, nou ja, dat, dat, dat is je hierbij, land. Bij, dat, dat, ja. Uh, ja. Nou, en als je dan aardig in je postzegel zat... en dan kwam je naar dure dingen... Nou, en dan ging je kijken van... nou, ik pak Duitsland erbij... of Zwitserland of Engeland... En, en zo breiden je dus eigenlijk je verzamelingen uit. Maar uh, tegenwoordig zie ik dus wel de, uh, dat er dus uh, veel uh, themaverzamelingen worden gedaan. Want uh, ik zelf spaar eigenlijk ook Nederland. Maar nou, ik, ik vind het helemaal niet leuk meer. Maar uh, mijn, mijn eigenlijke beroep is, uh, is tuinbouw. Dus... Mijn hobby in de postzegels is nu eigenlijk uh, bloemetjes, uh, boompjes, mm. planten, maar dan van de hele wereld. Ja. En dat is verschrikkelijk leuk. En Ko, je zegt, eh, verzamelen van postzegels van Nederland vind ik niet leuk meer. Heeft dat een bepaalde reden? of uh, uh, Is het gewoon omdat je tot een tijd hebt gedaan en nee, op een gegeven moment denk ik wel iets het, anders? Het, het uitgavenbeleid van, van Nederland vind ik niet, uh, niet prettig. Ze geven een hoop postzegels uit in vellen van tien. En, 10. en de, op postkantoor eh, vroeger ging je er naartoe en dan kocht je één zomerserie. Hmm. Nou ja, dat, eh, met, met gewone zegels moet je al een velletje van tien kopen. Nou, en ze geven er misschien wel vijftien wel, wel, wel van die velletjes uit. Dus je blijft eigenlijk met een heleboel postzegels zitten waar bij je, niks, je niks, mee doet. niks mee doet. En die je ook eigenlijk bijna niet meer kan ruilen, want dan heb je nee, zoveel, maar, uh, ja. zo, zoveel. Dus ja. da daarom vind ik eigenlijk Nederland niet leuk meer. Ja. Maar als je dus op... Nou ja, als ik op de, bij ons op de club ben... Dan zijn er mensen die... Uh, er is er eentje... Die spaart uh, vuurtorns. En, dus, we er, uh, ja, ja, ja, ja. en we verzamelen er... Met zeilen. Wereldwijd? Ja, wereldwijd. En we verzamelen er... Scheepjes, uh, stoomschepen en al dat. Maar ook zeilschepen. Maar er horen de landkaarten ook bij. Mm -hmm. Nou, en, en dat, dat breidt zich dan ook uit. Nou, en uh, nu zijn er... Uh, drie op de vereniging die dus schepen en vuurtorens verzamelen. Nou ja, dat, uh, als ik dan weer ergens ben, ik kom dan een vuurtoren of een scheepje tegen. Geef je even een, dan dan uh, neem tikken. ik het mee ja, en dat, ja. dat, dat geef ik dan weer door. Ja, ja. En hoeveel ja. mensen zijn nou lid van de post? Ja, we weet er, je dat ongeveer? Wij, wij hebben dus een, een ledenbestand van bijna 200 gehad. Mm. En ja, dan gaan er eigenlijk vallen er alleen maar de ouderen af. Jongeren komen er niet meer bij. En we zitten nu nog denk ik al 55 leden. En dat vind ik wel jammer. Dat is jammer, ja. ja. En dat zijn vooral met name oudere ja. mensen ja. die dan... Het uh... zijn allemaal grijze muizen, zegt mijn vrouw oh. altijd. Wow. Stoffig. <laughs> Mooie grijze <Ja>. mensen. <laughs> maar ja, dat, uh... Heb jij je ook wel eens een beetje verdiept in de historie van de postzegel? Ik heb me wel verdiept in, uh, in Want Wanneer is nou het eerste postzegel uitgekomen? Uh, 1848, in Nederland. Nee. En Engeland is als eerste dus ermee begonnen. Ja. En omdat Engeland ermee begonnen is. Zal je op een porsregel van Engeland. Zal je nooit de naam Engeland tegenkomen. Wel de koninginnekop. Van Victoria? Ja, nee, nou ja, Victoria, ja. maar nu uh, Elisabeth. Hè? Elisabeth, ja. ja. ja. Nou, ze, ze zijn zo arrogant als ze het weten van. Ze denken van. Ja. Uh, men weet wel dat het van ons vandaan komt. Ja, dat zit erachter. Dat denk ik er ja. ook ja. over. En kun je nou aan postzegels ook een stukje historie van het land uh, herkennen? Is uh, ook? Kun je dat zeggen? Dat is dat, zeker. Want uh, ik ben dus ook lid van uh, Noordweker Hout, van de postzegelclub. En uh, dat is een, een uh, club van Filatelica. En die geven dus uh, maandelijks een, een, een maandblad uit. En eh, op het ogenblik het nieuwe blad van wat deze maand, ik heb het gisteren binnengekregen, ik heb het nog niet gelezen, ik ben er nog niet toe gekomen. Maar daar staat uh, een heleboel over, uh, uh, over postzegels die die verband hebben met Nederland, verkeer en, en Rusland. En dat... Nou ja, dat uh, ja, dat, en, Nederland, en, en, verkeer en van, Rusland? Van Nederland postzegelverkeer of postverkeer. Oh, oh, oh sorry. Ja, en vloppen en poststukken. En dan de bijzondere stempels die je er dan op tegenkomt. En, nou, dat is uh, heel interessant. En dat geeft ook de historie uh, weer. Dus het van, is ook uh, belangrijk om een postzeggen met stempel te verzamelen. Uh, of, of, of juist dat die... vind ik zelf vind ik eigenlijk heel erg leuk. Ja? Omdat ja. dan de datum of ook... Uh, nou, de, de, de plaatsnaam. De, plaats, ja, precies, de plaatsnaam. De, de plaatsnaam. Ja. Nou was het vroeger zo dat bijna uh, elke uh, plaats had zijn eigen postkantoor. Ja. Dus je kon precies zien waar het vandaan komt ja. tegenwoordig. Dan komt het of uit Amsterdam of uit Utrecht. Het is een verzamelplekken. Ja, maar, maar Zandvoort... Die heeft nog zijn eigen stempel. Is dat zo? Ja. Als, je, uh, als, als u morgen zegt maar uh, een postzegel wil afstempelen. Want uh, dinsdag is dan de, de postzegel van uh, Joost Zwarte uitgekomen. Ja. Die heb ik dus wel gekocht. Want, uh, maar die is nergens meer op postkantoren te krijgen. Er zijn er te weinig van gemaakt. En daar is een heel grote vraag naar. Maar toevallig, ik, ik heb er dan twee voor mezelf gehaald. En dat is een, een boekje. Ik, ik heb nog nooit uh, dat gezien. Je, je slaat het echt open. Zet er staat ook tekst in, hè? Ja, van de, van, het, het is echt een, van, van een verhaal. Van ja. Ja. Ja, ja. Ja. Dat, dat is dat, En dat vind ik leuk. Dat, dat is hartstikke mooi. Maar zo hebben we een, dat Yvon van Gennep... Uh, hoe heet het? Uh, Olympische Olympische speler, ja. Toen hebben ze een, een, een postzegel uitge... Nee, dat, dat is alweer daarna geweest... Een herdenking ervan. Maar dat, dat is een postzegel... Eh, Driedimensionaal. Als je die postzegel beweegt... Dan zie je de schaatsen. Ah, dat, dat zijn items die vind ik wel leuk. Die, ja. dat, daar ga ik achterheen... Om dat uh, te kunnen krijgen. Zo heeft Zwitserland... Die heeft een, een, een postzegel. Uh, het is een chocolaatje. Uh, het is gewoon papier... Maar als je hem... Uh, Kun je hem op nee, <laughs> opeten? Dan ruikt hij naar chocola. Al, werkelijk. Ja, ja dat is echt waar. <laughs> Nederland die gaat ook heel erg ver. Die heeft een, een velletje uitgegeven. En er zitten op de porsegel, zitten bloemzaadjes. En, en ja, dat, dat vind ik wel geinige dingen. En daar ga ik wel achterheen om dat... Uh, ja, dat, dat zijn dan ja. ook nieuwe ontwikkelingen. Of uh, nieuwe, ja. nieuwe dingen die... Nou... er uh, zijn in feite dus echt ook collectors uit. Ja, precies. Ja, ja. ja. ja, ja. want... Ik noemde net Zwitserland met dat chocolaadje. Maar die heeft dus ook echt. Dat is de grootte van een 5 centimeter in, in, in, in het vierkant. Dat is een, een heel dun plankje hout. Ze hebben. Zwitserland gaat er heel erg uh, voor. Want die hebben ook een porsegel. Die is ook ongeveer zo groot als 5 centimeter. En dat, die is echt ge, ja, geborduurd. Dat, is een ja, echt, dat ja. zijn echt kunstig kunst, is als je dat ziet en ja. dat vind ik leuk. Ja, ja. dat is leuk. Ja. Ja. En, en hoe gaat, want je, want je zegt dan mensen verzamelen postzegels wereldwijd, hè? En, ja. Uh, ja. hoe gaat die uitwisseling dan met, hoe kom je aan die postzegels nou, je, van andere landen, ga je daar naartoe? Uh, nou, heb je contact met andere postzegelclubs uit ik, andere landen? Ik, nou, uh, je, je kan hier dus uh, kilo waar kopen van, van alle landen van de wereld. Ja. En ja. als je naar een, uh, een groothandel gaat, dan kan je abonneren op uh, ja, precies. op, ja. op uh, Abonnementen van nou, bijna alle landen. Ja. En dat is. Uh, hoe heet het? In, in uh, Groningen heb je de Collect Club. En die verzorgt dat uh, mm. heel netjes. Dat, uh, maar dat is bijna alleen maar postfris. Wat is postfris? Dat, uh, Mooi Dat niet gebruikt. Ja. Van, no ja, zonder ja, zonder stempel. Nog niet geplakt en zonder stempel. Ja, precies. Ja. En zijn er wel eens internationale bijeenkomsten van postzegels? Ja. Of gaat alles via nee, dit soort. Nee, dat is, uh, je hebt, uh, uh, je hebt eigenlijk om dezelfde jaren heb je hier in, in Nederland heb je een filatelistenbeurs. Uh, beurs. Ja. Hij is in Amsterdam geweest een, een paar jaar terug. Of uh, ja, dat is alweer weer een behoorlijke post. Maar dan zie je dus de, de, uh, de nationale post. Uh, gemeenschappen van, van, zeg maar van Zwitserland en van Zweden en van Denemarken, die hebben daar dan ook een stand. En dan kan je ook de postzegels van, van ja. dat land kopen. Ja, ja, ja. Nou is het zo dat uh, je kan eigenlijk uh, tegenwoordig je eigen postzegel uh, laten maken ja, door uh, ja. TNT. Ja. Vind je dat niet een beetje een devaluatie ja. van de postzegel? Nou dat is dus het punt waarom ik met uh, Nederland gestopt ben. Mm -hmm. Want je krijgt Nederland nooit meer compleet. Nee. Want ik krijg... Het uh, te veel uit. Ja, ik, mijn buurman die wordt 65. En ik krijg een kaart van hem... Uh, of, niet, jammer genoeg niet over de post. Uh, maar die... Uh, Dit uh, is een pasfoto dat hij 19 jaar was. En die hebben ze dus op een kaartformaat uh, geprint. En datzelfde kopie uh, Dat staat ook op die postzegel. Mm -hmm. En op de achterkant, want de meeste mensen die kregen hem dus via de post... En dat, dat is geinig. Dat vind ja. ik wel leuk. Ja. Maar het VVV. Uh, ik, ik, dat was in Noordwijkraald. Er komt iemand naar me toe. Hij zegt tegen me: Ja, komt uit Zandvoort. Hij zegt. Uh, heb je deze postzegel al? Nou, dan zie ik er op die postzegel staan. Zin in Zandvoort. Ja. Ja, dat moet een vrij recenter zijn. Dan. Ja, ja, maar... Ik kijk goed, staat er op VVV's antwoord. Ja, van de VVV, ja. Nou, die, die, die, frank, die frankeren dus hun post. Met eigen zegels. Dus ik, ik ben naar het VVV gaan. Ik heb twee ja. gekocht. Ja, ja dat, dat, dat vind ik wel gein. Maar ja. is, ja. is het eigenlijk een dure hobby? Je komt de vraag kom bij hem over. Nou, als, als je dus uh, de postzegels van deze, deze tijd... dan valt het best wel mee. Maar als je dus naar uh, porseleins gaat van uh, in of, uh, 1900, uh, 1848. Uh, de, de, de de historische de, de, zegels. Ja, de, ja. de, de, de oudste, ja. oudste zegels eigenlijk. En de, de hogere waarde uit de serie, dan ben je opgeheelterheid. Ja. Want ik denk dat uh, de duurste zegel die toch wel 6.500 uh, euro ja. in de catalogus staat. Ja. Dat wil niet zeggen dat je dat ervoor betaalt. Maar 6,500 uh, dat is toch uh, hoop geld voor een klein stukje papier. Ja, ja dat is wel heel goed. Als je niet cool. uitkijken waar dat weg... Ja, ja uh, met waterschade of met, met... Dan kan je beter munten sparen. Verzeker je je postzegelverzameling ja, ja, ook? Ja, ja. Ja. Die van mij is dus ook verzekerd. Ja, ja. Voor hoeveel? Ja. Nou. Oh, dat is uh, <laughs> tom. <laughs> hoeveel postzegels heb je nou? Heeft de gemiddelde postzegelverzamelaar of... Nou, ik, ja, ik schaam me soms wel eens. Ja? Ja. Ik heb verschrikkelijk veel staan. Jij hebt heel veel staan. Ja, ja. Schandalig. Nou, nee. Maar neemt toch niet zoveel ruimte in? <laughs> ik heb heel boven, de hele Dat de zolder tot mijn oh. beschikking. Oh. Dus, uh, Dat vinden ze goed thuis. Ja, nou ja. Maar hoe, uh, hoe uh, verzamel je die? Heb je daar uitstalkasten voor? Of uh, heb je ik mappen? Heb, of? Ik heb uh, allemaal stopboeken. En voor, uh, ik verzamel dus Amerika... En Engeland, Canada, Zwitserland, Duitsland. En dat heb ik dan ook in, in albums. Hmm. En uh, daarbuiten. Zijn het voorgedrukte albums? Of, uh? Uh, de meeste wel. Ik ja. Ja. koop het dan nog steeds uit. Ja. Ja. ja, ik heb toevallig dit. Uh, vanmiddag ben ik naar Ars Delft geweest en daar haal ik bij een grote andere altijd voor de Schandvoorts-Porseger Eerste dag enveloppen en als mensen spullen nodig hebben, materiaal, nieuwe bladen, en dan haal ik dat ook. Mm. Nou, voor Zwitserland heb ik dat uh, vandaag uh, voor twee mensen gehaald. En, en die passen gaat het nou echt om, om het te hebben, om het te krijgen? Of gaat het ook om het te hebben, dat je regel, kijk je er regelmatig in? in ik ben boeken. er elke avond mee bezig. Ja? Mee, ja? ja. Dan, dan pak je eens dus een boek uit uh, de kast ja, denk ik, je... Ik, ik, Meestal, uh, nou ja, dan tot een uur of half tien zit ik beneden. En dan verdwijn ik naar boven En dan uh, om een uur of elf kom ik weer naar beneden. En dan uh, drink ik nog wat. En dan het heb je weer, uh, weer voldoende processen gezien. Ja, ja, ja. Ja. Dat is mooi. Wat we van, ja, het intrigeert me. Waar, van waar die passie? Waar, waar komt zoiets vandaan? Om... Nou, ik, ik, ik ben Wanneer ben je begonnen? Ja. In 1948. Uh, in in, 48 In 1948? In je 1948. Ben je dan, ja, dan ben je ja. ook al de hele tijd bezig. Ja. En ik heb dus jaren, uh, wintermaanden, dan, uh, dan waren we eigenlijk toch wel vrij vlot klaar met werk. En dan haalde ik meestal uh, 25 kilo onge of uh, niet afgewekte zegels. En dat was zo'n uh, pbt zak uh, vol. Ja, maar hoe kom je daarop om, om zoiets ah, te gaan dat doen? Dat is overal te handen. Wat zeg je? Dat is overal te koop. Oh ja, ja. Ja. Want ik, maar op een gegeven moment zie je dat en dan denk je: dat vind ja, ik. Uh... Nou, ik deed dan altijd van Amerika en van ja. Zwitserland en van, uh, van Duitsland. Ja. En wat dik je met de rest? Dat ben toch... ik weer te verkopen ja. voor uh, de andere Ik haalde eruit wat hmm. ik. Uh, maar op een gegeven moment had ik 200 kilo uh, wat ik niet uh, nodig had en dat lag in de kelder. <laughs> En moet je, ook, je, je moet ook goed kunnen handelen als je postzegels verzamelt, of, of er zijn er een paar vaste prijzen, katal, je weet Ja, niet, ja. Nou, ik, ik hou daar niet zo van om op beurzen te gaan zitten en, uh, want zijn, zijn er, nog, die, wel, ja. of, zijn er wel ja. nog wel van die postzegelmarkten, Ja, ja. zoals in Amsterdam bestaat ja, die nog. Die bestaat ook nog. Oh. En, en dan, dan nog steeds. Nou, daar had je bij waar de telegraaf. Ja, die uh, van was ja, ja. Daar had je op het uh, op plein wat ervoor ligt. Er stonden mensen met een klein kraampje. En dan kon je, swoensdags, huh? uh, middags en ja. zaterdags. kon je daar poseren. Uh, ah, maar, ja. maar ik ben daar nooit geweest. Want waar werk ik elke dag? <laughs> dat is geen tijd. <laughs> ik had daar geen tijd voor. Ja, ja. Maar ja. Het is, uh, ik vind het dus nu, zoals ik het dus nu doe, met, uh, met allerlei bloemen. En uh, dan vind ik het nog het mooiste als je dan uit, uh, uit Zweden een postzegel uh, uh, krijgt waar een koolmees op staat. Want uh, dat doe ik dus ook, uh, flora en fauna. Het wordt zes schoten hier. Uh, ja, ja, ja, ja. Nee, maar dat, nee. dat, dat alles wat met de natuur maakt te maken heeft, dat, dat verzamel ja. ik. En dat vind ik juist zo leuk. Dat je zegt van nou... Uh, ja, dat is Dan kom ik een, een postzegel met een koolmees... en dan staat er koolmezen op. En dat ja. ik me maar nou, aan. Uh, en wat is nou de mooiste postzegel die jij hebt? De nou, dat vind ik wel... Dat, uh, het uh, borduurwerkje uit, uh, uit Zwitserland. Want... Ja, dit, ja. Dus een, nou, dat het is een kunstwerkje. Ik vind dat een kunstwerk. Ja? ja. En, en wat beeld dat borduurwerkje uit? Dat is de, dat is de prijs van, van het land. Ik, zonde, ik zou best volgende week uh, even, even terug willen komen om te laten zien. Ja. Ja. Omdat ik hem uh, pak en dan laat ik het u zien. Ja. En daar, ja. daar zit ook het plankje in. En dat, dat, dat, zijn, dat zijn echt leuke, ja. leuke dingen. Ja. Maar heb je die dan ook ergens apart liggen? Ja, dus ligt die, die in zit de vitrine? In het album. Nee, nee? Nee, nee, nee, die zit oh, gewoon die in het album. Al Al ja. ja. Oh, die wordt net ja. zo behandeld als elke andere postzegel. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat wel. Wow. postzegel is een postzegel. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dat dat toch zullen op de duur de postzegel gaan verdwijnen. Ja. Want er wordt steeds minder ja. post verstuurd. Ja, dat is ja een... net als, uh, hoe heet het, uh, DLL en uh, yeah. dat, uh, direct mail. En, uh, die gebruiken geen postzegels, dus nee. dan houdt uh, het gewoon op ja. op een gegeven ogenblik. Maar uh, de mensen, dat vind ik zo jammer, die gooien dus eigenlijk alle postzegels weg die ze binnenkrijgen. Maar uh, we hebben hier op Zandvoort hebben we dus uh, ja, één inzamelpunt. En dat is de hervormde kerk. En alle postzegels die bij mij binnenkomen... protestantse kerk, tegenwoordig? Ja, dag. nou ja, goed. Maar voor mij is het hervormd nog. <laughs> maar eh, vroeger... Ik, heb, ik ben dus zelf katholiek. En toen verzamelden we... De, de doppen van de melkflessen... Het zilverpapier van de... En dat ging allemaal naar de oh. postzegels. ging naar de missie. De missie ja. Ja. Nou, en, en de hervormde kerk... Die, die, die verzamelt nog steeds postzegels. Al zijn het honderd dezelfde. Maakt niks uit. Zij krijgen dat bij elkaar. En dan als ze 10, 20, 30 kilo hebben, daar krijgen ze geld voor. En dan wordt niet gekeken van er zit hele mooie tussen. Ja. Of, en dat hoe, vind ik... hoe gaat dat dan uh, concreet in zijn werk? Uh, iedereen die postzegels heeft, die kan ze inleveren bij iemand. Nou ja, ze uh, kunnen ze bij mij thuis brengen. Bij jou uh, thuis? Dat gaat daar net... oh, ja, doen. Ja. Dat is opbrengst voor de kerk. Ja, is dat. de opbrengst is voor de kerk. Maar als postzegelclub... Nee, zegel, of niet de postzegelclub doet er niets mee? Ja, ja. kijk... Het, het is natuurlijk wel zo, als ze het bij mij afgeven, dan kijk ik erin. Ja. Maar goed, ik bedoel, ze krijgen van mij schoendozen vol met. Uh, ik denk dat ik de laatste drie jaar zo'n 10, 15, 20 kilo per jaar. aan uh, porserels binnenbreng. Hm. Kijk, en dat is gewoon het, het volume en, en het gewicht dat, uh, dat telt. Dat, dat telt. Ja. Dus uh, die papporserels die ik er dan uithaal voor mezelf, dat, uh, nou, dat is. Uh, dat is eigenlijk een... Maar dat, dat wist ik niet. Ik denk dat heel veel mensen in nee, dat, dat niet weten. En daarom ja. wilde ik het eigenlijk een beetje uh, oh ja, aankaarten dat, uh, dat dat ook... Zeg het uh, nogmaals. Ja, zeg het nog. Ja, zeg het nog. Eens. Nou, Waar moeten ze ingeleverd worden, nou, die ze mogen ze bij, bij mij in, de, in een envelop, in ja, de brief? mij. wat is bij mij? Is dat bij mij? is uh, hoog, of, hoogweg. Nasserplein uh, 16. Nasserplein door 16. De nou, door dat brievenbus. Ja. Iedereen wordt opgeroepen om postzegels in te leveren. Nou ja, ik bedoel... Ja. Uh, ja, het, nou, prima. Elke zegel telt. Ja, ja, waarom? Vind ik wel. Ja, ja. Toch is het grappig, want uh, ik heb gelezen dat de postzegel eigenlijk ontstaan is uit een soort nood. Omdat uh, het vroeger was dat degene die ont, post ontving moest betalen voor de bezorging. Maar ja, dan had je dus de pech dat, dat iemand de brief niet wilde aannemen... De Keootjes ze dit. En daarom is het toen omgekeerd. Ja, ja maar ze, zij hebben, ze hebben daar zelfs een, uh, een, een. ja, een grapje mee uh, uitgehaald. Dat. Uh, dan werd de, de brief of de, de, de kaart die werd uh, afgegeven. en dan lazen ze hem gauw. en dan zeiden ze: van ik hoef hem niet. dus dan moest hij retour afzenden. Oh, ja. ja, maar. Uh, Eigenlijk, uh, ja. eigenlijk is het dus... De post is in feite een kwitantie. Ja, in feite wel. Ja. Ja. Ja, in feite wel ja. Want um, dat weten dus ook een heleboel mensen niet. We zitten nu aan de, in de euro. Maar postzegels met de, de, de Hollandse gulden erop... Mm -hmm. ja. Die zijn nog... Uh, geldig? Geldig. Oh ja. Oh, tot, dat wist ik ook uh, niet. De zegels vanaf 1977... Die zijn nog steeds uh, wegplakbaar... Maar voor, ja, je, voorheen deed je toen, toen met 80 centen was dat. Maar dat is nu uh, 44 eurocent. En dan moet je het wel omrekenen. Ja, dan moet je dus wel plakken. Nou, ja. je moet nu een gulden. Ja. Als, je, als je een gulden op een envelop plakt, is het perfect. Dan te, plak je zelfs 2 centen te, te veel. En, maar dat... Uh, hm. Maar, dat is, uh... zeg, Ko, maar hoe moet het nou verder met de postzegelclub? Vraag ik me af. Van jullie bij 55 leden. Gaat die ooit ter ziele of heb je goede hoop dat er een revival komt? Nou, ik, dat, dat denk ik niet. Dat maar niet, nee? wij, wij doen ook rondcentverkeer. En dat is, uh, de, zijn de leden die plakken postzegels die ze kwijt willen in boekjes. En dat wordt door het, uh, door het bestuur aangenomen. En ik ben dan leider van het rondcentverkeer. Dus ik krijg al dat materiaal. Ik moet dat uh, inschrijven en uh, verdelen onder de leden. Dus ik, ik, ik heb hele lijsten van, van, van al die leden die eraan meedoen. En dan, die zie je ook nooit op de club. Hmm. Maar dat, uh, daar gaat dan een doos met tien boekjes naartoe. En er zit een lijst bij. En dan mogen ze de postzegels uithalen. En de prijs staat eronder. Nou, en dat, uh, als ze daarmee klaar zijn, dan brengen ze het naar de volgende die op de lijst staat. En zo. Uh, maar, maar, zijn ja, ja, ja, ja. maar zijn jullie nog actief verleden aan het werven of, uh, Ja, het... maar ja, daarom ben ik hier eigenlijk ja. ook. Hè? Ja, dus uh, een, een tweede oproep. Ja, ja. nou ja, <laughs> uh, wordt lid van de Zandvoortse porseleinen ja. Maar ja. ja, zijn jullie eigenlijk altijd de enige club geweest? Hier op Zandvoort ja. is de porseleinen club. Maar er zijn een heleboel leden die uh, zijn lid van, uh, van Zegels, Dat is de porseleinen club. In, in Haarlem. Dat, dat was vroeger een, een, dat een hele... naam, op hoop uh, van zegels. Ja. Dat was een hele grote, uh, grote vereniging. Hmm. Ik denk dat daar wel 1500 leden waren. En ik ben dus lid van Noordwijk Noordwikkerhout. Nou, Waarom, Waarom ben je daar lid van? God? Nou, om... Uh, om andere gezichten te zien. En er ja. zit, en zitten veel meer bloemen. <laughs> ook dat. Oh, ja, ook, <laughs> ook dat. Ook dat. Ja. Ja, ook dat. Ja. Maar de, daar, dat was ook zo mooi... De, die, die club, dat die daar begon, daar gingen wij uh, eens in de week gingen we met vier man hier uit het uh, dorp. Dat was uh, Rijn van der Werft, de, de bakker. En mm -hmm. Goof van van, die had een uh, verzekeringsbedrijf. En dan ging ik mee en dan nog een, een ander. En dan, uh, ja, ik had die, die, die, die, die grote zakken met de, die daar weekte ik me suf aan. En die ging dan in boeken en dan verkocht ik die daar voor een dubbeltje. Nou ja, dat... Uh